3 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is uit het ziekenhuis ontslagen en keert terug naar de gevangenis. Navalny werd gisteravond vanuit de cel overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou nadat hij uitslag had gekregen in zijn nek. Volgens het ziekenhuis had hij een ernstige allergische reactie. Navalny's eigen artsen hebben toestemming gekregen om ook naar de oorzaak te zoeken. De oppositieleider zit 30 dagen vast vanwege het oproepen tot demonstreren. Op het centraal station in Frankfurt heeft een man, een moeder en haar kind voor de trein geduwd. Het kind kwam om het leven, de moeder wist op tijd weg te komen. Veel reizigers, onder wie veel kinderen, zagen het gebeuren. De politie van Frankfurt heeft een verdachte aangehouden. Het is de tweede keer binnen tien dagen dat in Duitsland iemand voor de trein wordt geduwd. Vorige week gebeurde dat in Voerde, vlak bij de Nederlandse grens. Toen kwam een vrouw om het leven. Een man van 23 uit Heerlen moet drie maanden de cel in... omdat hij de reclassering probeerde om te kopen. De man was veroordeeld door een taakstraf van 180 uur... en een voorwaardelijke celstraf voor het kweken van hennep... en het aftappen van stroom. Na 18 uur van de taakstraf te hebben voldaan... besloot hij een poging te wagen een medewerker van de reclassering om te kopen. Die ging niet op het aanbod in en stapte naar het Openbaar Ministerie. Dat besloot daarop de overgebleven werkstraf om te zetten in 82 dagen cel...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 Don't wanna talk about us. gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. not nah, take it out. me I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me so up. Put up in the put up in the put up in my style. Put up in the put up in my lifestyle. Put up in your lifestyle, put up in my style. Put up in the put up in my lifestyle. Put up in the put up in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 Maar ik weet nog helemaal niks. Nou oké, okay, dan kunnen we ook nog niks melden. Het is heel In ieder geval is het wel opvallend inderdaad... Café Neuf uh, vanaf deze week gesloten.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 Oh, En hij zegt het gewoon, hè, deze is Green. Fuck you. Jawel, en uh, Siel is van alweer een aantal uh, jaren geleden. En leuk om weer iets te draaien voor jullie zo op de zaterdagmiddag. De zaterdagmiddag met kort vandaag, want uh, Albert-Jan... Uh, die zit weer even twee weken in Spanje, dus... Uh,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 En de voice-deelnemer Robin Tinge en Edwin van der Toren... die gaan daar optreden. En zangeres Bonnie Sinclair, jawel, die laat je lekker meezingen. Nou, voor een hapje en een drankje kun je terecht op het Horecaplein... en het evenement vindt plaats vanaf 4 uur op het Garsthuisplein in Zandvoort. Ja, en maandag gaat het beginnen om uh, 1 uur met een uh, pre-party op het uh, Stationsplein. Oh ja. en Dat gaat ook weer een uh, heel groot uh, feest worden. Dus ben je er maandag nog of niet? Ik ben er maandag nog wel, ja. En dus... ik, ik, sterker nog, ik ben door uh, Roy gevraagd of ik misschien eventjes nog een uurtje wil uh, meedoen met de presentatie daar. Okay, maar okay. ik weet niet of ik kan, dus ik ga even <laughs> ja. uitzoeken. Heel goed, nou in ieder geval uh, barst het feest uh, maandag uh, los. Zo rond een uurtje of één bij het station. Ja, dus als je de, uh, de eerste trein naar Zandvoort hebt genomen, dan kan je gewoon meteen uh, feesten, hoor. Ik vind die andere veel leuker dan die andere hier. Weet je nog? Met de snel trainer van. Ja, oké, okay, maar dit is, <laughs> uh, dit is gauw, houden. Ja. Willem Duin. Het is lekker weer. Ik neem de eerste trainer Zandvoort. Dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee. Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren. Want ik moet er eens uit.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 Ik voelde het niet. Het was On zo. mais là niet trop Het was niet zo. Het niet zo. Het was niet je Het je niet N'existe Het sans son contraire Une jeunesse niet de sentiments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 Dit wat je had. Het is simpel, zojuist si tu Als je het wilde, je Tout, zouden kunnen geloven. Het zou bonjour, mais là j'ai kunnen geloven. We zouden kunnen geloven. We zouden kunnen geloven. We zouden kunnen geloven. je zouden kunnen geloven. We zouden ons jou, maar daar zet mais là j'ai geluk, als ik het wil, je le het. Le spin is niet meer plus à maat. Het is niet moeilijk om gelukkig te zijn. De spin Le niet n'est plus de C'est pas compliqué niet moeilijk om gelukkig te zijn. Het is niet Dit soort zonnige muziek op de Salvoortse radio. Jorde Ansel en tout Oublier. Ja, zeven minuten voor half vier. Zodadelijk gaan we de evenementen doornemen hoor. Want de komende dagen is er weer heel wat te doen in Salvoort. Ja, dat is zeker weten. En natuurlijk ook Pride at the Beach, wat aankomende maandag gaat beginnen.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 Dan hebben we 30 juli hebben we een, uh, een wijn- en muziekproeverij. Ja, oei. <laughs> muziekproeverij, dat, uh, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dat is in het Zandvoors Museum vanaf 3 uh, uur. De entree is 10 euro per persoon. En dan kun je je helemaal laveloos zuipen. Kom ja, maar jij? Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar het is een uh, wijnproeverij en... Uh,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 Nou, dan hebben we op 4 augustus hebben we op uh, plaats de Tertere. Dat is de laatste plaats de Tertre. en dat is uh, in de poststraat Kerkplein en dat begint van 10 uur s ochtends tot en met 5 uur smiddags. middags. En dan heb ik geprobeerd Mona Adigeest, wat is het, Mona Meijer Adigeest te, te bereiken. Toevallig had ik haar telefoonnummer ergens en ik probeerde haar te vragen of we nog even telefonisch kunnen interviewen met haar waarom het de laatste is.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 I'm gonna Avec le rec'est du miroir. Arrivé direct from Mexico. Don Diego de la Vegas zet Konozo. Ça se bouscule dans les couloirs. Les potteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas. La clé, mec, du mois Miss Cha Cha Cha. Oh, Miss Cha Cha Cha. Miss Cha Cha Cha. Miss Cha Cha Cha. Quelle linde star. Au milieu de tout ça, y'a nul, y'a moi. Don't forget me, I'm dust to be. Ver sur ver de Cuba libre. Don't forget me, I'm be. sur ver de Cuba libre. About be, huh, That's me. Oh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 mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Soltá caliente, y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pal Todo rico me amo con la playa para pa curarte yeah. el alma cierra la pantalla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 Echter uit snelheidsmetingen bleek dat er te hard werd gereden... en om eenrichtingsverkeer veilig in te stellen... zijn snelheidsremmende maatregelen gewenst. Zo heb jij nog een foto gemaakt, hè? Ja, dat was het echte eenrichtingsverkeer, hè? En er Zie je staat dat? inderdaad een bord dat uh, ja. verboden in te rijden... en uitgezonderd uh, fietsers. Let op, verkeerssituatie gewijzigd. En de aanleiding voor het instellen van eenrichtingsverkeer... op de Varspijnstraat is een aangenomen amendement uit 2005... Ja.